show sure. now.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 De Europese Unie is bereid 210 miljoen euro schadevergoeding aan de getroffen tuiners te geven. Dat komt meer op de helft van de schade en is meer dan eerder was toegezegd. Maar Beker vindt het nog een vrij laag bedrag. De hoelrenner die gistermiddag bij een aanrijding in Friesland zwaar gewond raakte is geïdentificeerd. Het is een 51-jarige man uit Leeuwarden. Hij was niet aanspreekbaar en had geen papieren bij zich. De politie riep de hulp van het publiek in om aan te vinden wie hij is. Onder andere de werkgever van de man reageerde. De Leeuwarden ligt nog steeds in kritieke toestand in het ziekenhuis.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 Vrijdag is de kans op regen en onwaarsbaan groot. Het is een graad of 19. Dit was het animation. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon C.C. Zandvoort en de zomer is. Dit is de zomer van ZFM. Met nu Inspiratieradio. In the, is. In the spirit I see, I don't know In the spirit I see, there are so many En dat je zo'n korte tijd Heeft welkom bij Inspiratieradio. Wij zijn Richard Buitenhek, Jonas Roos en Herman Huis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 meer in ons leven kan herman dan kijk je aan uh, we zijn een paar keer naartoe gegaan naar de concerten en uh, ze is ook in onze uitzendingen inmiddels uh, geweest um, toen ik deze uh, een nummer van deze cd draaide in mijn uh, workshop journey through my soul um, en dat was een gevoelige groep toen kreeg ik er eens uh, zoiets van nee hey, ik ga iets vertellen over wat is een ziel had ik nog nooit eerder gedaan en uh, ik heb naar iedereen gevraagd wat is voor jou eigenlijk ziel wat betekent dat en wat kun je ermee enzovoort en toen we alles een beetje op hadden geteld toen kwam tot een ontzettend mooie definitie van wat een ziel is. En ik denk dat heel veel mensen, dat heb ik ook in de workshop gemerkt, helemaal niet stilstaan bij wat een ziel is en wat eigenlijk de kwaliteit van een ziel is. Hè? Dat je ermee kan. En toen ik uh, de evaluaties later besprak, toen kwam iedereen terug op het onderdeel, dat half vuurtje, waar, dat we het over een ziel hadden. En, nou, als je nou heel goed luistert naar deze muziek, dan zegt Simone, ze nou, ja, de ziel is eigenlijk je vriend, die altijd op je wacht. En dat vind ik zo mooi gegeven, die altijd wijs is en altijd goede raad kan geven. En dat ik ervaar het zelf als mensen. Dus vandaar dat ik graag wil uh, nou, laten horen, Simone, winnen met Journey Through My Soul. There's a little save inside you It's so easy to break its burden But you need like to know what's in it And What it's really worth There behind me the open soul girl, waits a friend for life I'll A high inside you She's a mess, she's a mess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 En we hebben daarbij wel ook een hele speciale gast, dat is namelijk de oprichter en de hoofdpresentator van inspiratieradio Richard Buitenhek. Nogmaals Richard, welkom. We hebben net geluisterd naar de van Simone Adina en je hebt nu eens detail. Ja, onze dan de encyclopedie die ook de techniek doet in het huis, die wist te vertellen dat Simone vandaag het en uh, ja, het is ook een mogelijk uh, gegeven. Hè? Het is, gaat ook veel ook van haar nummers over. Ook wat ja. het vinden van haar uh, man. En uh, ja, ze ontzettend in het is een schat. En die doet ook uh, de techniek bij, uh, bij haar. En uh, vrijdag 17 juni komt ze hier bij uh, 20 jaar bestaan van Ananda optreden. En dat is ook weer ontstaan omdat ze eigenlijk, nou ja, via ons uh, in de uitzending kwam. En toen heb jij, Herman, haar weer gevraagd. Want jij, jij organiseert dat 20 jaar bestaan. Uh, ja, dat klopt. En, uh, wil je nog iets over zeggen? Nou, het is een groene kijk in Haarlem en uh, daar gaat ze dus optreden uh, met uh, een gitarrist, dus niet met een band of zo, maar echt helemaal live. En uh, ja, ze gaat zo meteen op honderd rijden, dus in Tsjechië. en dan um, uh, ja, is ze de 16e terug en de 17e is dat uh, Alendefeest. feest okay. dus, uh, iedereen is welkom uh, bij, zijn gratis kaarten te halen bij Alende dat dus, uh, ja. komt al een... Kom, goed uit, ja. ons uh, voor Inspiratie Radio Boulevard, ja, ja, ja, Nou, luisteraars, dan gaan we nu naar onze gast. Want ik ben als Richard, uh, ja, je bent hier vanavond in, in, voor Inspiratieradio, Maar ook nu zit jij eens op de andere stoel. En, ja, heel uh, raar. Ja, hoe voelt dat? Ja, raar. Dat is, uh, ik, merk het, uh, ik was net even wat aan het eten bij Brussel, met wat vrienden. En ik zei van, eigenlijk vind ik het ontzettend leuk om ons gewoon als, uh, hoe zeg je dat, als gast hier te zitten, omdat je ook eens meemaakt hoe dat is. En, uh, ik vind het heel leuk, ik vind het ontzettend leuk om over coaching te vertellen. Coaching. Nou, daar wou ik gelijk ook al een bruggetje in slaan, ik kan me voorstellen, je interviewt heel veel mensen, en je bent, bent natuurlijk zelf ervaringsdeskundigen op veel gebieden, meditatie, en En, en, en. Ja. en nou, uh, gaan we het over jou, waar ben jij dagelijks uh, ja. coach en trainerschap, dus ja. uh, nou, het lijkt me ook leuk om over die kennis Even te kunnen vertellen. Ja, nou misschien leuk om even te beginnen. Dan heb je gelijk het uh, beeld en dan ga ik straks uh, op coaching. Ik doe eigenlijk uh, drie dingen. Ik uh, ben coach. Ik heb een coachpraktijk in Zandvoort. Ik uh, ben docent aan een radio en ik leid coaches op. En een derde is dat ik communicatietraining ben. Dus ik geef een communicatietraining. Ja. ja. Dus dat is een beetje uh, de drie ja. dingen die ik doe. En dan natuurlijk doe ik ook uh, inspiratie Ja. En ik ga dus nu het coach, uh, coach. Ja, Insta. we gaan in eerste instantie even over coaching ja. hebben. Want dat is een hele ja. En dan wat specifieke nog over transformatiecoaching en even iets over jouzelf zelf natuurlijk. Hoe ben je zover gekomen tot coaching? Uh, ja, zo lang verhaal. Ik ben al 15 jaar bezig met deze materie. Uh, ik ben begonnen met bij psychosynthese. En dat is een uh, vervolg op de psychoanalyse van Freud. Dat is ook een directe leerling uh, de oprichter van de psychosynthese. Dat is een video voor 4,5 jaar. En uh, dat is een hele spirituele psychologie richting. En ook heel erg breed. Dus dus alles paste erin, ook het collectieve onbewuste, waar Joon heel veel over geschreven heeft. Uh, het het, uh, het, het de ziel, het, de God, het uh, hogere zelf, alles paste in dat model van, de, van deze psychologie. Dus toen heeft het me ontzettend in, uh, in mijn interesse gewekt. Uh, nou, toen eigenlijk uh, nog niet zo bedacht van, nou, ik doe de opleiding, op, op, op ben ik in. Maar op een gegeven moment toen men uh, lucht kreeg dat ik uh, geslaagd was, dan word je toch gevraagd. En op een gegeven moment ben ik verandermanager geworden. Toen daar veel gaan coachen in functie. En na, op, na vijf jaar de mensen te zijn dacht ik op een gegeven het knelt te veel. Toen was ik ook naar Santiago bestellen gelopen en heb ik ook veel over nagedacht. Toen dacht ik, ik wil voor mezelf beginnen. En dat doe dan, dat was helemaal niet zo duidelijk in het begin. Want ik had bijvoorbeeld mijn naam RBTC en dat was eigenlijk resort buiten training en consulting.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 ik ben nu inderdaad je, uh, je nadruk ligt meer op coaching, um, Maar wat is coaching? Coaching is een veel, een breed begrip. Veel mensen noemen zich vandaag de, de dag coach, zijn coach. Misschien kan jij even wat, wat, uh, wat ja. uit die bloemen halen voor ons. Um, nou, je hebt al uh, wel 20, 30, 40, 50 verschillende soorten coaches. Uh, je hebt ook heel veel kracht van het koor. Misschien dus zijn nog twee dingen die ik in ieder van tevoren wil zeggen. Uh, mensen mogen zich voor coachen. Uh, ook al uh, hebben ze nog een opleiding. Uh, Vrije tent. Ja. Ja. Uh, nou, je hebt natuurlijk de sportcoaches en de mentale coaches. Dat is een beetje een onder, onderverdeling. Nou, waar ik het over heb uiteraard is de mentale coaches. En dan heb je bij de mentale coaches bijvoorbeeld de coach die helpen een groep te kiezen. Of je uh, hebt executive coaches, dat zijn mensen die managers uh, topmanagers omhoog uh, proberen te houden is echt mentaal coaching, en we noemen het ook live coaching of mental coaching. En de, de me, mental coaching is echt mensen zeg maar, met problemen of relatieproblemen of, of dat ze hun werk verder willen of maar het zit dan altijd op een heel persoonlijk vlak. Dan kunnen we ook gelijk zeggen dat je uh, met coaching niet meer wereld particulier van, van persoon tot persoon of uh, nou, het is wel ook voor persoon tot persoon, maar het is, al, het is altijd van persoon tot persoon. Maar, uh, cliënt, cliëntelen client, bestaan voor de helft uit uh, zakelijke klanten en ja. voor de helft uit particuliere klanten. En het grappige is uh, als een zakelijke klant uh, bij me komt, dan hebben ze altijd de, de manager of de klant zelf, die heeft altijd wel uh, een verhaal van ik wil dit bereiken. Nou, dat spreek ik goed door. Daarna leg ik het aan de kant. En dan aan het einde van het hele coach traject ga ik nog eens kijken van oh, waarom kwamen ze hier? En eigenlijk in 95% van de gevallen is, als zijn alle problemen opgelost. Dus daarmee wil ik... Dat eens... lijkt feitelijk... Ja, ja dus daarmee wil ik eigenlijk zeggen van het is prachtig als je een heel mooi coachvraag uh, is definieert. In mijn geval zeg ik het dan maar Okay. Maar eigenlijk gaat het om de mens, je gaat aan de mens kijken wat speelt, wat, wat zijn de problemen, wat loop je tegenaan, dat los je op en daarmee zijn de problemen waarom ze kwamen, ook altijd opgelost en vaak veel meer. Ja, ja. dingen die uh, voorheen waarschijnlijk voor de mensen met het onderbewuste zaken ja. die in het bewust gemaakt worden en dan waarschijnlijk van de mensen Ja. En weet je wat nou de kern van coaching is? Misschien is dat toch goed uh, te definiëren, bijvoorbeeld ten het opzicht van therapie. Hè? Ja, dat is, dat is inderdaad een verandering vraag. Coaches, uh, therapeuten en psychiaters. Hè? Het ja. wat, hè? Je op hele scala genomen. Psychiater wel gehad, kom doen. Je het een beetje uitgelegd. Dat is echt, zeg maar, voor de mensen die meer ja, de, de ziektehoek in zijn, die echt medicijnen geven. Dat en, is iets meer een Dat is een beetje de, de, de, de, de, de, ja. de psychiaterhoek. Uh, en dan heb je de therapiehoek. Dat is echt dat een therapeut uh, hulp verleent en eigenlijk echt de hulpverlener is. Uh, mensen zijn uh, maar voor deel zelfstandig bezig. De, de diepte is vooral dat dieper over het algemeen dan coaching. En dan liepen de coaches en de, de kern van coaching is dat de cliënt altijd zelf zijn waarheid in zich heeft al. en een productieve houding waarschijnlijk. Dus geen... Het een productieve houding. Ja. en neemt zijn verantwoordelijkheid. Ja. Dan zou je natuurlijk zeggen, hoe kan het nou? Hoe kan een cliënt nou zelf zijn informatie al in zich hebben? Ja, nou, dat is zo. En dus je kunt in je onbewust hoger hogere zelf noem het maar op. Daar zit alle informatie al in. In ziel. Daar zit alle informatie in. En als coach haal je dat omhoog. En uh, ja, we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 ik probeer alleen het ziekteboot te onderdrukken. Uh, maar voor de rest... Uh, uh, psychologen... zijn ook daar nauwelijks mee bezig. Maar ik wil wel uh, even... Naar, uh, het volgende ja, Misschien nou. dus even over doorpraten... over uw methodiek. Ja mensen, ik... Uh, dit helaas dit interessante om gelijk even afknappen. Want uh, we hebben een stukje muziek. We gaan nu luisteren naar Crystal Fighters. moet het nu? Plaasje En Plaasje dat is een nummer... Uh, ik heb het zelf gekozen. Want uh, wat me erg... In,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 Do you want to go to the bars you meet? Going down, down, down, I down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, Luisteraars. welkom terug bij Inspiratieradio. Radio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 is dat nog steeds te weg. Dus het is niet een rechte lijn van A naar B. Dat is de snelste manier om te coachen. Je gaat gewoon met de cliënt mee. En je gaat met alle gillen gewoon mee. Totdat de cliënt bij het doel komt. En dat merk ik ook uiteraard bij mijn opleiding die ik steeds geef. Mijn cursus die willen steeds zo snel mogelijk van A naar B. Dus die zitten heel veel op te adviseren. Nou, en als je echt wil coachen, dus adviseren, is het een doodzonde. Dat is dat. Want je nee, het hele, hele spel gaat dan weg. Nou, want ik, ik kan wel weten als coach hoe het moet, en dat is ook vaak zo, maar daar gaat het niet om. Het gaat dat de cliënt erachter komt. En die moet dat zelf ontdekken. En dan moeten ze hem ook wel eens leren leren. Oftewel, coaching is dat de cliënt leert om te leren. Ja, dus dat ze zelf gaat leren hoe die zaken moet oppakken, zodat ze dat de volgende keer zelf kan doen. Of dat het probleem zelf kan oplossen. Oké, nou, dat is een vraagje van hoe werk ik? Ik, ben, ik noem mezelf transformatiecoach. Dus dat is weer een specifieke groep. Goed. en uh, transformatiecoach, die uh, is vooral bezig met de transformatie van zijn cliënt. Even voor je uh, ja. verder gaat, uh, even de luisteraars: transformatie is natuurlijk net als coaching met de zijde. Een algemene term, mm -hmm. kan heel interpretabel zijn. Ook transformatie, hoe zie jij dat? Even hoe gebruik je de term? Uh, ja, transformatie is een wezenlijke verandering. Ja, ja, dus, we we eh, gewone coach, wat je is nu gewoon het kanaal. Ja, zo zou ik hier zeggen: ja, soms ja, ja. nog heeft gewoon een ziel te veren dat lukt niet zo maar het is een situaar heel diep uh, om het even bij te stellen om dichter bij je ziel te komen. Ja, Want, oh, dan dat, dat is wel zo waar. wil je dichter in, ja. meer in contact komt met je zin. Ja, je zou kunnen zeggen dat mijn nieuw coaching gebaseerd is om dichter bij je ziel te komen. Ja. En waarom is die ziel nou zo interessant? Ik uh, geef mijn cliënten altijd een soort uh, heel simpel modelletje mee. Aan de ene kant de ziel en aan de andere kant het ego. Nou, ego staat voor alle oude belemmerende overtuigingen. Ik ga dat als we tijd nog eens dus even voor uitleggen, als het lukt. En uh, al het oude, de ziel of de ego door alles Hetzelfde man is, ik uh, zou het gewoon staker noemen, aan de andere kant, daar staat de ziel. Een ziel die is heel flexibel, die weet precies wat je wil, is een enorm mooi creator, Zingeving, spiritualiteit, dat zit allemaal in een ziel. De ziel wil bewegen, en de ziel weet ook wat goed voor je is. Zelfs dingen die jou in het ongeluk storten. Waarom? Omdat jij dat dan op dat moment nodig hebt. Want dan is ongeluk alleen maar een beleving voor het ego, en niet de feitelijke waarneming, want dan is het weer gewoon voor het opties. Zo is het een gebeurtenis. Ja, en dan zou je kunnen zeggen dat het ego daar dan wat voor moet leren. Ja. Dat ik dus steeds gevaarlijk rijd, ik noem dan en krijg dan mogelijk, dan is het aan mij dus om daar wat mee te doen. Dus jij gaat ook niet uh, het, uh, het ego platleggen, om het zo. Nee, zo. Nee, ja. Je gaat elkaar aan elkaar laten snuffelen, zodat ze kunnen samenwerken. Ja. Is dat een beetje zoals het is? Ja, zo net kunnen zeggen. Ja. En uh, nou ja, dat is een beetje mijn model. En ik focus me dus vooral op die ego, maar waarom? die ziel die heeft niks nodig, die is al perfect. So, en hoe doe jij dat in een coaching? Wat voor methodiek gebruik je om het aan te pakken? Uh, Want ik de... ik vond mezelf even in de reden eigenlijk op dit moment. Jij uh, hebt mij ook wel eens kenbaar gemaakt van in een aantal sessies heb ik de uh, belemmerende overtuigingen eruit en dan kan dus iemand uh, door. Dat zei je net, maar dat doen een beetje in het eerste blok. Ja. Terwijl iemand in bijvoorbeeld een psychoanalyse gaat, die ligt zeven jaar op de bank en dan moet ja. uh, er dagelijks naartoe en dan is hij waarschijnlijk nog niet voorbij. Ja. Of die voelt zich niet meer in een ellende. En jij hebt een die de bewering, om het maar even toch zo te zeggen, dat je in ja. 6 of 8 ja. of 12 sessies dat al zou kunnen lopen. Hoe ja. moeten we dat zien? Ja, het is een bewering en het is ook een ervaring. Ja, Dus ja, ja, ja. ja. ja. ja. uh, ik heb een dat doe is, uh, nou ik moet een hele verkorte kort de Overtuiging uitleggen. Wat is nou een ja. andere Overtuiging, daar gaat het dan om. Een blende Overtuiging ontstaat door een trauma in de jeugd, in de meestal. En uh, een, een overtuiging ontstaat eigenlijk altijd als een ondersteunende overtuiging, want zo'n ondersteunende overtuiging creëer jezelf en in het doel om uh, in een bepaalde situatie veilig te zijn te blijven. Ja, dus er ontstaat een bepaalde event-trikker in je leven, in jouw ervaring is van, nee, meer dan minder voor oppassen. Dus je gaat ander gedrag vertonen zodat je in uh, de situatie niet meer tegenkomt. Je hebt bijvoorbeeld, je moeder die een gegeven je huilt, maar als je lacht komt, ze je, je wel een flesje brengen. Dus je, gaat, je, hebt, je leert om te lachen.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 Dan kom je niet meer in jezelf doen? mensen kunnen je ook niet leren kennen. En als je een relatie hebt, is het ook heel irritant als je niet jezelf laat zien. En dan moet het dus van een ondersteunende overtuiging wordt het een belemmerende overtuiging. De overtuiging verandert niet, maar de labeling verandert. Want daarvoor werkt het niet in en daarna niet meer. Dat is het effect. Het effect van af en toe hè? En dat is dus eigenlijk de moraal van het leven. Je, je doet in je jeugd allerlei belemmerende overtuigingen op, die veranderen niet van.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 Hoe ver ze echt aanwezig zijn. En daarmee kunnen we een soort prioriteit gaan vaststellen van hoe we een behandelplan gaan maken. Nou, dan vraagt van wat voor techniek gebruik ik om die overtuigend weg te krijgen, dan kan ik de techniek voice duidelijk nemen. betekent letterlijk dialoog van de stem. En, uh, hoe gaat dat nou? Ja, dat klinkt heel ongelooflijk en elke cliënt loopt er weer tegenaan omdat hij denkt: van nou ja, die grootste zijn maar ik doe het maar want hij zegt dat het werkt. Ik zeg van ja. Wat ik eigenlijk doe is, ik houd de blende overtuiging bij je weg tijdelijk en die zet ik op een andere stoel. En jij zit op de ene stoel en die blende overtuiging zit op de andere stoel. En je gaat met je eigen belemmende overtuiging praten. En dat is dus de techniek voor technieke ook. En het grappige is, dus dat werkt niet En het leuke is, als je op de ene stoel zit, dan voel je je zo, En als je op de andere stoel zit, dan voel je je zo. En dit is heel verschillend. En dat kan dus echt van de ene seconde op de andere seconde wisselen. Je kan het eigenlijk ook zo stellen voor de luisteraars dat het met spelen te maken. Uh, dat ja. het vaak zo belangrijk is dus als je uh, even in de eenroer gaat zitten als je een spel nou doet dat je dan echt ervaring hebt van de energie van de situatie ja precies dus, ja. dus mensen zijn alweer dus, zo ja ik, ik ben uh ik ben uh, nou bijvoorbeeld angstig, die heb ik wel eens als uh, blende overtuiging. En dan zeggen ze van nou dan zit ik op een stoel van angstig en dan ben ik helemaal niet angstig. Dus het werkt helemaal niet, het klopt helemaal niet. En dan zeggen ze, ja, wel het klopt wel, want jouw blende overtuiging zelf is niet angstig. En die geeft alleen maar steeds die boodschap door. Nee, wat angstig is, is ben jij. Het, het gevolg van die boodschap is dat jij angstig wordt.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 Right. Terwijl iemand die bij een psychotherapie, psychoanalyse of een equivalent in de stoel gaat zo. zitten, dat kan er nooit in zich heel is opgeruimd. Hoe kan het even als laatste dat, dat bij jou het fundamenteel verschoven is en weg is en bij die andere therapieën vaak niet? Ja, omdat de, de methode voortdurend duidelijk, in ieder geval zoals ik hem inzet, want ik heb dan ook weer doorontwikkeld, is dat de, het, de, hoe, de, hoe, de, hoe een belengende overtuiging wordt gecreëerd, vroeger, in de jeugd, om de ondersteuning of diamonds dat draaien we precies terug met de folks loopt. Dus het hele proces van creëren van, van toen nog ondersteunen overtuiging, dat hele proces draaien we nu om. En dan is het dus daarna niet zo goed weg. Dus je hebt ja, een woordje van het klaar. We gaan precies de oorzaak pakken we aan. En het leuke is, ik blijf altijd in het weer nu. Dus ik ga nooit terug naar vroeger. Dus mensen hoeven nooit oude dingen te herleven zoals met therapie bijvoorbeeld ja, bedoeling nou, is. Ja. Interessant. We moeten wel lopen we heel <tiedacht>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 40 jaar geleden heeft Carol King haar LP Tapescreen op de markt gebracht. En vandaag is het precies 40 jaar geleden dat Simon in Carpenter Bridge over Trouble Water de LP op de markt brachten. En om een beetje daarop te zien spelen heb ik uh, een nummer van Carol King gekozen wat ze dus uh, geschreven heeft. Dat is Remake uh, Make Me Like A Natural Woman. Uh, het heet eigenlijk Like A Natural Woman, maar het zinnetje ervoor is ter verduidelijking omdat iedereen het zo hoort. Uh, ik heb de uitvoering van Rita Fenton genomen en eigenlijk is het niet meer bedoeld omdat uh, we twee, drie uitzendingen terug en Bart hier gehad en Bart had het over mannelijk-vrouwelijk en daar een grote daarin, we zijn een workshop geweest en uh, op een gegeven moment viel bij mij het kwartje dat een heleboel wonen uh, niet door hebben waar het uh, eigenlijk draait bij een vrouw en dat is wat ze zich veilig moeten voelen. Yeah, Richard, I see van <laughs> from <laughs> <laughs> the other. Haha. <laughs> la uh, to enjoy yeah, yeah, it. Uh, yeah. it. <laughs> I <laughs> I it Looking out on the morning rain, uh, I used to feel Als je met me viel met like een mutual woman van een witte vriend en je hebt het nummer gekozen, en zijn we nummer. And, uh, dus voor alle mannen die het nog steeds wil doorhebben, of nou een mooie of een prins op een witte paard bent, of een oude man op een omafiets, het gaat vooral om veiligheid. Ja, maar eigenlijk ook wat je net zei, dat man-en-vrouw principe, dat uh, het ook voor ons vrouwen ontzettend leuk is om te zien dat mannen ook als ze kwetsbaar kunnen durven en willen zijn. Doe eens gek, dat is doe eens. zal ik je vertellen. Doe eens is, is gek, leg bij u, een rode roos voor de deur. Ja. Deur. Gaan we daar nog over he? Nou, ik had er graag gedaan, een uit de week deze week. <laughs> nou, had ik had het jammer een rode roos voor de deur, maar ik wist niet van wie er was. Maar goed, Herman, ik ben helemaal van mijn apotheek, dankjewel. Nou, Herman, ja, heb je ja, een inspiratieradio uh, van. Nou, ik moet zeggen, uh, ik heb eigenlijk alleen de allereerste uitzending gemist, want toen was ik bij mijn zwitserland Limburg. Ik was wel gevraagd om uh, hier techniek te komen doen, maar ja, ik was even een beetje anders bezig. Maar ik moet zeggen, het is voorbij gevlogen en ik heb heel veel ontzettend leuke mensen ontmoet. Zou ik zo weer doen als ja. dus ik gevraagd zou worden? Ja. Zijn, je gaat voor de komende drie jaar? Dat durf ik niet te zeggen, want ik heb mede door, door inspiratie radio ja, ja, een bepaald groeiproces meegemaakt. En Ik ben nu nog lokaal bezig en ik ben klanten voor allerlei landen die ik gevraagd. Dus ik weet niet of ik daarmee wil de gaan. Ik kan, een, kan je een tipje van een sluier oprichten met je Er nee, is een hele bekende schrijver, die heeft mij gevraagd of ik met hem doorheen mocht gaan. Dat kan doen. En de bekende schrijver heeft ook een bekende verhaal. En die heeft mij gevraagd of ik, omdat zij vindt het weten en om s'avonds naar het land te rijden, of ik chauffeur wil zijn dan. Waarschijnlijk ga ik zeggen. Kijk, dat zijn ontwikkelingen. Voor maar vrouw geldt ook ook veiligheid en alles, hè? Ja, absoluut. Maar helemaal even terug naar de afgelopen drie jaar. Even naar ons jubileum. Wat, wat is voor jou een hele memorabele uitzending geweest, bijvoorbeeld? Heb je dan misschien geen... iets wat echt heel erg blijft verhangen? Of een... je dacht, Ja, dat dus heeft de naam van een verschuiving teweeggebracht. Ja, ik ga je nog laten Ja, dan heb is... ja, is... ja, is... ja, een gravertje. Ja, je Leg ja, hem ook bij Richard in de, ja, de ja, lijst. Heb je nou eentje? Heb je okay, nou eentje? Nou, ik, ik denk dat de meest uh, inspirerende gast, hoewel ik ze niet wilde, uh, want ik vond ze allemaal super inspirerend, maar die bij mij is blijven hangen, maar dat is ook met degene die, uh, die ik net liet draaien, dat is Simone Adina. Hoewel die technisch nog een beetje in de binnenliep. Wat is je daar het meest bij gebleven? Ja, ik, vind het zo, mee ik vind het zo mooi. Mensen zitten zo in de flow en, en, en ze is zo zichzelf. En ze zet zulke kwalitatieve mooie dingen in. En ja, het is zo mooi dat de mens een gewoon neerzet. zit. En, uh, ik, ik ken hem vorige zin een beetje, wat. Omdat ze dat verteld heeft, ze is naar Amerika gegaan. En ze heeft haar een heel groot op willen pakken en ze zag later, ja dat is mijn ego, dus dat is gewoon niet gelukt. Toen kwam ze terug en toen is ze alles losgelaten. En toen kwam het en nu is er gewoon, ja ze heeft nog steeds geen heel groot optredens, maar het is heel mooi aan het bouwen en het is zo mooi dat ze dat doen. Ja, maar ook persoonlijk heeft ze natuurlijk het een doorgebracht. ander ja, het is een hele nieuwe reden, dus ja. Als je dat bent, dan heb je ook een proces achter denk ik, ja, ze, zo... ja, de rug. Oh. Allemaal... Uh, ja, man, dat is helemaal. dat jij het ja, ergens had. Ik weet het echt niet. Ik vond ze allemaal even leuk. En uh, ik, ik kan er echt niet eentje uitleggen. Zo'n tonneer heb je er nog echt niet. Ja, zullen we? Uh, zullen we uh, ja. naar uh, ja, jou toe, mm Hoe -hmm. ah. <teleks> ja. uh, ja, heb jij? jij bent er nog niet zo lang bij. Hoe lang ben je er nog bij bij ons plaats? Ik ben met de kerst en ik ben even gekomen. ik Oké, ik een, okay, een ja. inderdaad. Ja, dat is het bevallen. Dat is, dat is ja. Het ja. ook... Euh, nou, ik had wel, euh, toen ik hier euh, bij Inspiratie Radio kwam gelijk zitten... ...van als ik dat doe, bezig zijn met een programma... inderdaad over persoonlijke ontwikkeling en bewust worden. Ja. Dat was ook echt een, mijn bewuste keuze. En ja, iedere keer als ik hier, ook hier ben, nou, ik ervaar het ook wel, dat, dat vloggevoel en uh, die inspirerende gesprekken. Een jaar is voorbijgevlogen in het hartstikke ook. Ja. En uh, het was nog meer bijzonder dan het andere. Wat mij ook wel geraakt heeft, is het verhaal van Toby. Ja, dat is ook heel mooi. Ja, dat die Paul vertelt, we zitten in de bus en, uh, en ik, uh, die bus die stopt meer. En dan uh, nou, doden, zit je daar in Peru, in het en je ziet je vrouw voor je ogen, ja bijna, ja, even te zeggen, te prettig om Achteraf zo aangrijpend. En hij ook vertelde over zijn vrouw dat zij het ook zo kon zien dat ze daar verloren had. Ja, dat, ik, oh, dat en is eigenlijk niet hoeveel je daar bij je moeders van overleden. Eigenlijk met een de paal of met een paal zat erbij. Even een beetje wie wijnt. met een paal en een bein. Dus dat is echt de laatste anderhalf uur ja, of ja, ja, dat, ja. dat ze alles nog heeft en een paal zat erbij. En dan, ja, meemaakt om daar mee te maken, maar dat is niet zult vertellen. Ja. ja En uh, nou, toen jij het grappig was dat jij toen naar de kwam, ben je gewoon op een huur, en toen je volgens mij toen nog geen plan om naar, naar Zandvoort te komen. Nee, ja. nee eigenlijk niet. Twee maanden later zo zit je in Zandvoort? Ja, mijn leven is was heel snel ja. veranderd, van nieuwe uh, je je baan kiezen je je beleven, ja. en nieuwe liefde leven En we gaan even naar huis en op de uh, aange. <laughs> ja, precies. Het is het. Dus, uh, ja, heel bijzonder in uh, nou, als dus ik dit blok zit er ook alweer bijna op geshirt, gaat snel. Ja. Um, hebben jullie de afsluiting de muziek? Gaan nog een anekdote of één ding te luisteren nog eventjes. Nou, misschien is leuk om te kijken wat er wat nog even de ontwikkelingen ontwikkeling zijn. De ontwikkelingen zijn het zeer waarschijnlijk tussen twee uur uitzending gaan. Ik hoop dat niet. Dat je nog jullie te zijn. Ja, en uh, nou ja, dan kunnen we gewoon dit soort dingen gewoon vermijden. Dat we altijd maar uh, snel, snel, snel moeten doen. Dus uh, nou, daar kijk ik heel erg naar uit. Om, om echt even twee uur kunnen we ook de thema dingetjes gaan doen. En dat doet een bespreking, dat doet een hoek muziek. En dan doen ik een dansje. Ja, ik dansje. precies. ja. Ja, leuk. Heel ja, van binnen. Uh, Muziek ja, ja. uh, van het doet. Nee, express yourself. Ik gekozen. het ik ja. ja. Vond het wat passen ook bij inspiratie inspiratieradio. En zeggen geheel express yourself, uit jezelf. Maar vooral eerst kijk naar jezelf, hè. ga naar binnen. Hmm. En dan uh, ja, uit wat zich uh, aan de oppervlakte. Of wat oh, aan de oppervlakte doen. Ja. En dan vind ik het een uh, bij. Ja. Ja. Leave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 Dus, de activiteiten de komende tijd op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en bewustwording in een nieuw Zandvoort. Um, ja, nou, we beginnen al gelijk. Maandagavond, 6 juni, is er weer een moeilijke transdance in Harlem. Laat alles over lekker helemaal los en maak je innerlijke reis. Ook is er een interessante workshop bij de bestrijding door op donderdag 9 juni. Nico van Olderen leert jou volgens de triggerpoint methode je eigen spieren te behandelen. Op donderdag 14 juni is er een interessante lezing over geduld.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 Ga dan naar het alternatieve dansfeest Dance, ook van een ander, op Rondrie van Stadoppenstation in Halen. Weet je dat ik daar sinds gisteren al veiliger ben, hoor? Ja, dat is ja het verteld eigenlijk. Ja. Nou, nog één item. Dan, uh, dat is voor vrouwen die hun vrouw zijn willen vieren, meer en meer hun kracht en zachtheid willen staan, en contact willen maken met een innerlijke godin. Op 19 juni weer een godinnencirkel in Overveen.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 allerlei workshops worden gegeven op de en het gaat in de virtuurt een hele week de naam zegt het al open op, dus het is de bedoeling dat je lekker open gaat en uh, met alles meegaat en ik wil het toch uh, van harte aanbevelen het is van 8 tot 13 augustus dus dat is Ik zeg is 4 augustus 8 tot 13 augustus en dat is in, uh, in Limburg en uh, ja mocht je weer uh, willen weten dan het is een moeilijke website www.remitedpositivity.org eh uh, nou voor dat mensen zeg ik dat we even het de, de, de papieren. Ja, kom gewoon even naar Inspiratieradio.nl. Vind ja, is... je ja. allemaal Nou, mensen, veel te doen dus weer. Tot zover de agenda. En ik wens jullie veel plezier de komende week met alle activiteiten. Of zelfs de komende twee weken. Want wij zijn met de nieuwe activiteiten weer op, bij onze volgende uitzending op 19 -hier. Nou ja, en dan komt het, ja, het bijna aan het einde. Dus ik ga nu, Richard. Hallo, Beste luisteraars, we zijn nu weer aan het einde gekomen van onze uitzending. We praten er net een beetje door, maar. Uh, <lacht> dat het echt, er is voor. Ja, je hebt ja, daarom precies. <lacht> En af en toe blijf je gewoon even plakken in de boom. <laughs> maar goed. Uh, Richard, ja dat was een beetje een bijzondere avond denk ik voor jou, uh, Zeker, ik vond heel leuk om te doen. Ik, ik merk nu ook de stress die schoon die gasten hebben. Ja. Snapte hem eerlijk gezegd een beetje, maar niet heel erg. Nu snap ik hem heel goed. Ik kan nog wel 10, 14 keer, 20 keer zoveel doen dat ja. als heel uh, dat ik niet heb gedaan. En ik achteraf ben ik ook wel heel blij wat ik heb kunnen vertellen. En dan dus werk ik even in, want je je toch een voice time lopen en dan heb je zelf eigenlijk dus ook proef om die van vast te kunnen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 heeft u verder zelf een activiteit uh, toe te voegen voor ons aan de activiteit? Uh, sorry, ja, de agenda... Ja, maar... nou, we agenda. Nou, ik krijg helemaal de bionische spraakverwoningen. Mail deze dan naar agenda.inspiratieradio.nl En wilt u ons het weken dekelijks nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gasten van de volgende uitzending aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl We hoe zou je het dan bijna een spraakgebrek van krijgen? En laat uw e mailadres daar en sta alsjeblieft achter. Wanneer u iets kwijt wilt aan ons, stuur dan even een mailtje naar redactie.inspiratieradio.nl. Na het nieuws kunt u gaan luisteren naar de New Age muziek van Pistol Radio. samengesteld en gepresenteerd door Benno Veugen. Wij zijn Dionis Reus, Ramel Mimes en Richard Buitenlijk. Vanavond in een dubbelroer Richard, en wij hopen, dat de, de volgende keer weer zelf, maar wij hopen dat u met, met niet zoveel plezier naar onze uitzendingen geluisterd als wij wijn hebben gemaakt en vanavond hebben gepresenteerd uiteraard. Ik zeg tot de volgende keer en we gaan nu wel nog even luisteren naar Richard, die het mooie bekende gedicht van Orion Mountain Dreamer Richard, en dat is geschreven door... India's oudste. Een India-lis. Ik kom niet te weten hoe jij in je voor zit. Wat ik graag wil weten is waar jij voor gaat of of je het aanbeeft oog in oog te staan tegen de verlangens van je hart. Het interesseert me niet hoe oud je bent, maar wel of je in het aandurft voor gek te staan omwille van de liefde, omwille van je dromen, omwille van het avontuur dat het leven heet. Het lijkt niet uit uit welke planeten jouw horoscoop beïnvloeden. Waar het om gaat is of je ooit tot de kern van je eigen verdriet bent doorgedrongen. En of de verraderlijkheden en de proeven van het leven je juist ontvankelijk hebben gemaakt. Of je deze je toen doen terugdringen en afsluiten uit angst voor nog mijn pijn. Ik wil weten of jij pijn die van mij of die van jezelf kunt laten zijn voor wat het is. Zonder je vinger te verborgen, zonder het te verbergen, te laten verdwijnen of vast te houden. Ik wil weten of je te kunt zijn voor de mijnen, de jouwen, of je durft te dansen vanuit je oerkracht in totale extase van top tot toon, zonder je in te houden. Of door moeder te zijn, door op je moeder te zijn, realistisch over wat je moet zijn te laten afleggen, door een en betekening vanuit je menselijk bestaan. Het kan me niet schelen of je vooral waardig of niet. Wat ik zou willen weten is, of je anderen durft af te wijzen om trouw te kunnen zijn blijven aan jezelf. Of je het aan kunt om voor een verraad te worden uitgemaakt, om voor schoon te blijven een verraad vanuit je eigen ziel. Geef me een bewijs van je trouw, omdat ik zal weten dat je vertrouwwaardig waardig bent.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 The over at Whitman from ZFN. Via de kabel op 104.5. En in de etel op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.